Ja, gezellig. We zijn weer terug, dames en heren, bij het tweede uurtje van Zandvoort Zoom Op deze dinsdag met Luus en Maya aan de andere kant van de monitoren. Hallo. We zijn weer terug, heren, dames. We wat gezellig. Hier. We hebben even een kleine pauze kunnen nemen. En het tweede uur gaan we ook weer proberen met uh, leuke muziek. Uh, het weerbericht gaat uh, Luus nog voor ons voorlezen. En uh, ja, wat eventueel uh, belangrijk gaat worden tussendoor, dat uh, gooi je nog even de eter in. We gaan... Uh, had je nog wat te melden, Luus? Nu? Ja, hebben jullie gisteren uh, iets gezien op het, uh, uh, bij het Watertorenplein? Want daar blijkt een uh, groot bouwbord Een uh, ja, heel bord is neergezet. Ten... En ik reed toevallig langs toen het neergezet. werd een grote hijskraan. En daarin kun je dan inschrijven voor het nieuwe project. Uh, Badsandvoort.nl okay. Ik heb op de site gekeken ik persoonlijk. En uh, de mogelijkheid daar is om in te schrijven. Op uh, koop en diverse huurwoningen. En nou, ik denk wel gezien de, de vraag in Zandvoort en de woningnood die hier heerst... dat het toch wel veel belangstelling voor zal zijn. Afhankelijk natuurlijk van wil je er zitten en de prijzen. Ja, want er komen verschillende prijsklassen. En ja. uh, zowel, zowel huur als koopwoningen. Ja. En uh, je kunt je al aanmelden als je geïnteresseerd bent via de website. Ja, dat klopt. En, en nou zie ik geen websitevermelding uh, staan, dus... Ja, het is uh, ww.badsandvoort.nl uh, is het geloof ik. Oké, okay. dat dus, right. uh, Hij is automatisch. Oké? Okay? Ja, right. yeah, prima. Oké. Okay. Okay.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 to find my De rollercoaster van Denny Vera, het is toch een mooi nummer in luisters. Ja. Het is schitterend. Uh, Lucie, jij ja, gaat een uh, bouwkundige mededeling doen. Ja, voor mensen die dus wel nieuwsgierig zijn uh, hoe het uh, Watertorenplein eruit gaat zien. Uh, heb ik eventjes uh, gegoogeld en ik kwam uit bij AGarchitecten.nl. Uh, projects en items. Nieuwbouw appartementen. Watertorenplein te zandvoort. Daar kunt u kijken op. Uh, de computer, uh, hoe het eruit gaat zien, ziet er best leuk uit. En dit was waar het bord gisteren voor neergezet was, neem ik aan ja, ja, dan. Dus is het project de, gaat Bad Zandwoord uh, ja. heten. Ja. Oh. Ja, een Watertorenplein. Ja, ik, ik had verwacht een Watertorenplein project, maar dat is een nee, ook een mooie ja. naam Zandvoort. Project Sandvoort. Bad Sandvoort. Ja. ja. En dan kunnen de mensen alles terugvinden van uh, wat het gaat worden. Ja. Oké. Okay. Uh, even kijken, wat gaan we doen? Simone Kleinsma, die is heel erg bekend door haar musicals... maar ze heeft ook wat hele mooie nummers uh, gemaakt. Nederlands is het altijd het mooiste zingt met heel veel gevoel, echt met haar hart. En dit is, vind ik persoonlijk, een van haar mooiste nummers. De hemel is dichtbij. Komt als het tegen zit, ik zocht nog naar het antwoord, en ik haal je vast in gedachte. Het is goed met musicals. Ze kan ook zo mooi zingen, zo gevoelig. Uh, dit was van haar, de hemel is dichtbij. We gaan nu een, uh, even kijken wat we draaien. Dat doen we van, uh, namens Lucy. Klopt dat, Lucy? Ja, ja, ja. Dit is uh, ja, een beetje een uh, droevig nieuws. Uh, kennis van mij, vrienden van mij... hebben vandaag precies een jaar geleden hun uh, dochter verloren. En uh, dat wil ik graag herdenken... En hun sterkte wensen met het nummer uh, uh, waar zij dus uh, helemaal weg van was. En dat was uh, het nummer Kind van de Duivel. Hier komt hij.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 Is. Hoop dat je deze draait op mijn begravenes Ik hoef geen speech, speech Ik koop geen bloemen, bloemen Gooi drank en drugs over mijn kist, kist Alles wat ik wou in het leven was dit, fuck it Hoop dat je deze draait op mijn begravenes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 Of welke dag hier mijn is Hoop dat je deze tijd op mijn begravenis Nou, dan moet ik zeggen, ik persoonlijk kan wat wat uh, passende muziek bedenken voor dat soort... Uh. Ja. Maar ja, goed, het is, als het een keuze van iemand is, dan moet je het respecteren. En dat, heb je, dat hebben ze toen de tijd gedaan. Het is een speciaal verzoek van Loes voor een, uh, een vriendin van, een, van jou, begrijp ik Loes? Ja, ja, vriendin. Okay. Vrienden van ons, ja. Um, even kijken, we gaan een hele grote sprong terug. Willem Parel. Ken je die nog? Willem Parel? Nou, dat is bij heel lang ja. geleden. Nou, ideaal, denk ja. ik. Komt hij aan hoor?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 Klaar, dan gaatje voor de orgelman, is de erblieft. Ken het eraf, middelbare dame? Of kom u in thuis? een moeilijkheid ertuig? Een voor hoe bestaat het? Waterverf, bijt u dat? Bent op een orgelman is maar een net. De pol.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 door Roggeman, Willem Parel. Dat is vertolkt heel lang geleden... door Wim Sonneveld. En dat blijft historisch en leuk om te horen. Ook belangrijk is natuurlijk... het weer. En dat gaat vandaag... voorgelezen worden door onze eigen Maya. Mooi weer hè Maya. Alleen maar mooi weer. Ik ben bang dat je teleurstel. Ach. Rico heeft het weer voor ons uitgezocht. En vandaag... heeft de bewolking de overhand. Er valt in de loop van de dag... en de middag en avond af en toe wat regen... De temperatuur stijgt naar 19 graden en het waait nog steeds flink uit het zuidwesten. Morgen wordt een bewolkte, regenachtige dag. Het kan uren regen af en toe. Regent het stevig door. Bovendien is de kans op onweer. Pas in de loop van de middag klaart het wat op. Met ongeveer 20 graden voelt het, ondanks de bewolking en regen, vrij warm aan. Het komt ook door de hoge luchtvochtigheid en omdat er duidelijk minder wind staat als de voorgaande dagen. Donderdag blijft het opnieuw niet droog. Het is wisselend bewolkt en er trekken talrijke buien over de regio. En daarbij kan het soms een stevig, stevig doorregenen. Wederom is een klap weer niet uitgesloten. De maximum temperatuur ligt rond 19 graden en er waait een overwegend matige wind. Vrijdag is er een mix van zon en stapelwolken en de kans op een bui is niet heel groot... Toch lijkt het niet de hele dag droog te blijven. De temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. In het weekend heeft de bewolking opnieuw de overhand... en vooral zaterdag is het weer een grote kans op regen. De temperatuur stijgt de beide dagen naar 20, 22 graden... en er waait vooral zaterdag een flinke wind. En na het weekend neemt de kans op, regen, kans op droger weer... en later in de week ook warmer weer toe. Ja, Dit is natuurlijk ja. wel leuk voor het plantjes momenteel, want die hebben wat water nodig. Maar we hopen wel dat je volgende week wat beter uh, weer bericht hebt, Maya. Ja, ik doe mijn best. Er is een lichtpuntje, hè? Er d is een lichtpuntje, lichtpuntje, dus we gaan uh, afwachten tot de volgende week. Dankjewel, Maya, voor het weer. Jo. De ruilen wil je nog meer? Als ik er me niet meer kon horen, me me niet meer kon horen, toen je me niet meer kon zien. Toen je bien varón Olvidar kon horen, toen je me niet meer kon no lo sepas nunca tal vez no lo puedas creer. Tal vez te zijn met a tus de Es fácil pegar un tajo een cobrar una traición o het is moeilijk om te kopen. een taart te kopen, maar het een taart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 longa para que no nu en tu vliegtjes voor a que vuelvas con la noche y te vayas con el sol va a decir que heel sí a veces y pa gritarte que no. Barón, pa vergeet de grapjes, varón va a je al vergeten, maar a weet het niet, je weet het niet, je weet het niet, je no het niet, je weet het no lo puedas creer Tal vez te provocar risa verle de... tirado Hoe niet altijd goed hier hoor. But you didn't show. Now I hate this place. Ja, terwijl uh, juist naar ermee stopte... had er schijnbaar geen zin in, werd het uh, toch wel overgenomen door de zusjes Meewoed. Hij ging met pensioen, denk ik. Ging met pensioen. Hij ging met pensioen? Meen je dat? Ja, in één keer. Maar is je al 65? Volgens mij... Is... Maar ja, Spanje mag er oh, nog eerder... Wordt bijna. Ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> maar gelukkig sprongen de zusjes Meewoed erin... met Give me back my love. Uh, Marja, wil jij het volgende lezen? Ja, ja er is uh, in de nacht van vrijdag op zaterdag... ingebroken bij Corendon Beats Club strandpaviljoen 8. Okay. En uh, de dader is kort daarna... op heden daad betrapt. Door de politie. Die was gealarmeerd... door de alarmcentrale. Rond die uur ontving de politie een melding... dat bij Correndum Beats een inbraak... Was af, uh, alarm was afgegaan. Nadat de politie met meerdere agenten... polshoogte was genomen bij het paviljoen. Kon korte tijd later... op het Badhuisplein een man worden aangehouden... die voldeed aan het singlement dat de alarmcentrale had opgegeven. Het bleek te gaan om een 39-jarige man zonder woon- en verblijfplaats. De dader is overgebracht naar het politiebureau. Uh, nou, gelukkig dat uh, is. Is er ook nog bekend wat hij ge gestolen heeft? Nee, er staat helemaal niks van bij. Ik, volgens mij was hij... Maar ja, waarom is hij dan weer eruit gegaan als hij alleen maar onderdak zocht? Ja, mm -hmm. ja misschien ging het alarm af en dacht hij van wegwezen weer. Dus. Ah, ja, dat ook... Maar ja, het is in ieder geval ergens voorkomen, als ik het zo begrijp. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. I found a love for all of me Well darling just dive right in and follow my lead Well I found a girl when we fell Still kids, but what's so... samen met uh, B.O.C. Dat, dat was het uh, perfecte duet. Dat was ze zongen samen. Heel mooi nummer. Ik heb hem onlangs nog ook gedraaid... van onze eigen Zandvoors, Ellen Clark. Die had er ook een duet van gemaakt. En ik meen dat zelfs... Uh, Boris hem ook op de plaat heeft gezet. Die gaan we ook nog een keertje bij elkaar zoeken. Uh, wil jij wat vertellen, uh, zeggen? Uh, nou, maar? ik kreeg een uh, verzoekje binnen. Oh. Een, uh, uh, een, een nummer uh, van uh, Guy Sebastian... Before I Go...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 To the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out, 'cause she become.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 Op verzoek van onze eigen, maar ja, ja, en van een feest een mooi nummer, maar ja, speciale herinneringen. Nee, nee, nee, helemaal niks, want ik vind Rick gewoon heel mooi. Oké, okay. dus uh, je bent weer helemaal gelukkig aan de andere kant nee, van de monitor. Oké, okay. uh, wat hebben we nog meer? We hebben heel veel muziek natuurlijk <gles> nog, nou, we hebben niet zoveel tijd meer eerlijk gezegd. Wat uh, gaan we draaien? Even kijken, die hebben we gehad. De biesjes. I the whole waren dat, de Bee Gees, uh, drie broers die toch een hele grote carrière gaat hebben. Dit was een van hun nummer één hits, dat was I started a joke. Ja, dat is er nummer één over hè? Dat is nummer één over, Alleen ja. Alleen Barry Kip is er nog. Ja, en die, heeft, uh, ja, die zingt af en toe nog wel. die heeft toen wat paar ja. duwetten gemaakt ook. met Barbara Streisand, erg mooie uh, muziek. Ga jij wat vertellen Lus? Nou ja, er is een heel hoop gedoe over het uh, parkeren in Zandvoort. Daar vertelde jij al iets over, dat uh, Marja ook al. Ja. Dat uh, in heel Zandvoort zal be betaald parkeren ingevoerd worden. En de eerste parkeervergunning is voor de bewoners van Zandvoort en Bentveld gratis hebben jullie daar iets over gehoord of is dit nou ja het is allemaal nog er zit een beetje onduidelijkheid in denk ik in de communicatie want ik heb wat mensen gesproken en waarop je dan het uh, mensen gaan denken ja uh, gratis parkeer of uh, betaald parkeer in heel Zandvoort nou de mensen krijgen een, Zandvoorten zelf krijgen een vergunning ja. ja. En de tweede, dat is een bezoekerspassie, die moet je kopen. Maar het lijkt mij toch dat uh, gezien het verleden, die ervaring hebben we toch, dat als je betaald parkeren doet, uh, dan gaan de mensen eerst naar de wijken waar het gratis is. Nou, die wijken zijn dus binnenkort, als, als het zo gecommuniceerd is, over. Dus de mensen gaan hem ook in die betaald wijken neerzetten. Maar dan zou je dus ook in uh, Nieuw-Noord betaald parkeren krijgen. Ja, ik heb, ik heb nog geen uitzonderingen gezien. Maar ga ervan uit dat het heel Zandvoort is. Dan lijkt me toch dat de mensen ook gaan parkeren in de wijken. Ja, uh, als, als het niet meer gratis is, dan moeten ze maar betalen. Oké, okay. ze gaan niet nog een keertje twee rondjes in Zandvoort doen. Zetten ze, we zetten ze hem hier wel neer en we betalen. Dan ja. nou staat die wijk vol. Maar waar moet je dan heen als Zandvoort met je gratis vergunning? Ja, Oké, okay, ja, dat is dan wel weer een... een, een, en, een en er is een beetje onduidelijkheid geen, over. En aandacht. En het, ik, ik denk dat er vanuit de gemeente wat beter gecommuniceerd moet worden. Want ik, ik weet zoals in, in Oud-Noord momenteel een actie is... dat mensen uh, handtekeningen gaan verzamelen, petitie... omdat ze het parkeeroverlast helemaal zat zijn. Kan ik me iets meer voorstellen gezien de drukte van de afgelopen dagen. En uh, dat ze daar wat resultaat mee gaan krijgen. Want het is natuurlijk niet leuk als je kijkt... Hè, ook de Verledenweg onder andere. Daar staan elke ochtend staan er busjes met witte kentekens... die mensen zetten een die gaan naar hun werk, blijven de hele dag staan. Bewoners kunnen niet parkeren. Ik denk dat je en met het, met het systeem wat ze lijkt mij, wat ze gaan invoeren... dat het niet zo Het is, uh, bevorderlijk is om een goed parkeerbeleid te krijgen. Dus ik denk vanaf de gemeente wat meer duidelijkheid richting de inwoners. Ja, wat mij wel opvalt in, uh, in, uh, in Zandvoort Noord, is dat er ook best wel veel... Uh camping staan, Cam uh, campers staan. Ja, ja, dat mag. En het is volgens mij volgens de, de algemene, uh, verordening mag dat een bepaalde tijd, lijkt mij. Maar ik dacht dat handhaving daarop ging letten. Ik denk dat het dat is niet zo'n zo, zo ramp... dat het zoveel plaats in beslag neemt. Het is, het is irritant, dat begrijp ik best. Maar ik denk dat het eerst gekeken moet worden... naar een goede passende oplossing voor de mensen... die s'avonds van hun werk thuiskomen. Ja. En ik denk niet dat je het probleem gaat oplossen... door te zeggen, nou, heel zand voor het betalen... Want uh, neem een dag van de Grand Prix. Dan zetten de mensen de auto's om negen uur neer. Of om acht uur. En die gaan s'avonds weg. Dan betalen ze wel. Geen probleem. Maar waar moet je dan met je gratis vergunning als zandvoort toe? Ja, dat, ja. Dat, dat... Nou, en dat... dat lijkt me dat de gemeente misschien Lijkt me een leuk... echt wel een probleem Dus worden, bij deze ja. wil ik oproepen om de gemeente... communiceer beter het, het, het, het parkeerbeleid... wat jullie willen gaan uitvoeren. Maar Jan, als ze het gratis... Als ze... Sorry. Een handhaaf. Ja. Maar ja. als ze het gratis doen... Zoals, nu, zoals het nu is... gebeurt er toch komen ze er ook te staan. Dus in principe... Nou, laat ik het zo ja, zeggen. zeggen Ruus, ik, ik woon zelf in een vergunninggebied. En de afgelopen dagen, het is een drama geweest. Want, en dat heb ik ook vaak. Uh, ik heb het zo vaak gecommuniceerd naar de gemeente. De bordjes die er staan, zijn heel onduidelijk. Ten eerste staan dus de hele kleine bordjes, je moet het kunnen lezen. Ten eerste staat er ook nog het tweede. Dat is heel belangrijk. Het staat alleen in het Nederlands. Dus de Fransen die hebben er gewoon maling aan. Die zeggen: Oh, sorry, ik heb het niet begrepen. Zetten de auto neer. Mensen hebben betaald voor een vergunning. Komen eh, kom terug. van weet ik waar ze geweest zijn. Wil de auto neerzetten. Wordt in beslag genomen. Ja, door, door mensen die gewoon totaal niet, uh, niet, niet betaald hebben of helemaal geen recht hebben om daar te staan, nee. want die gaan niet op de boulevard staan, want het is duur of die is vol. Plus dat de onduidelijkheid is, hè, als ik kijk een wijk waar ik dan zelf woon, Admiralenwijk. als je bij mij om de hoek loopt staat een parkeermeter en die moet dan gebruikt worden voor de parkeerruimte om de hoek daar uh, in de Mesgestraat. Uh, maar de mensen, het is zo verwarrend dat die uh, in de Bosmanstraat of in de, uh, in de Schouderstraat staan. Of die andere wijken waar vergunning is. Die mensen halen dan een kaartje, maar zetten in die andere wijken de auto neer. Kortom, het is gewoon een heel onduidelijk beleid en systeem wat we hebben momenteel. Dus er dus, ligt nog wat werk voor de gemeente. Er ligt heel wat werk voor de gemeente. Ja? Om daar wat aan te doen. Dus gemeente, kom op, communiceer het goed. En uh, treed in overleg met alle bewoners. Want uh, de mensen zijn het een beetje zat, het parkeerprobleem.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 Fin de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer Et sous le ciel de ce pays Sans jamais connaître l'ennui Mes années passeront sans bruit Entre le ciel et mes amis Pour moi la vie va commencer Pour moi la vie va commencer Pour moi la vie va commencer krijgen dus als je twee hele goede zangers en zangeressen... samen een duet laat opnemen. Barbara Streisand samen met Barry Manilow. I want to be the one. Wat was het, een mooi nummer. Het is een mooi nummer. Uh, dames, we gaan uh, zo'n beetje naar het eind weer. Ja, ik heb alleen nog één uh, waarschuwingtje. Vanaf morgen is er een verbod op e-cigaretten in cafés en restaurants. Ik, denk, ik meld het even. Op alle ple plekken waar een rookverbod geldt mogen vanaf morgen ook geen e sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Nou, Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft het rookverbod uitgebreid... omdat deze producten gezondheidsschade veroorzaken... en een opstapje kunnen zijn voor jongeren om gewoon sigaretten te gaan roken. Ja, voor mij was het een afstapje, want ik heb er door mee gestopt. Ja, nou. <laughs> uh, kennisgeving aannemen, zeg ik maar. Ja. ja. Uh, nou, we gaan eruit. We gaan uh, afscheid nemen wat uh, Lucie, uh, Marja en mij betreft... zeg ik tot uh, volgende week. Uh, dinsdag weer om nou, ik, uur. ik ben er donderdag weer. Jij bent er donderdag weer. Samen ook, met Jelmer. Ook gezellig. En uh, nou, we wensen de luisteraars nog een hele fijne zonnige middag... wil ik haast zeggen, maar het ziet er somber uit. En uh, wat dat betreft, uh, dat was lunch doen voor deze dag. En we gaan eruit met Guus Mevers. En uh, wat mij betreft, tot volgende week.